Je iedere goede co na twee jaar ongeveer het kunnen spelen. je hier verschillende weerlingen rijden. als goed zijn. Mm -hmm. <hums> <hums> <hums>